Dus, altijd proberen op die manier het ook te doen. Wanneer jij iets leert, en je voelt dat het stroef loopt, ja? Dan, weer, niet vechten, maar verlang daarnaar. En probeer dat, ja, duidelijk. Als het hoog, te hoog voor jou is, dan weer dat verlangen en breng dat ietsje lager. Ietsje lager, weet je dat? Jij kan het toch ga je lager brengen. Ook van onze wereld, erg goed voorbeelden vanuit onze wereld te brengen, dan zie je dat, eh, hoe dat allemaal, want niets bestaat in het algemeen, niets bestaat in het, in het bijzondere. Dus dan moet je altijd weten dat. Altijd voor ogen hebben dat in elk detail van de schepping zit alles wat wij, waar we wij nu over hebben. We hebben nu over de maalgoed van het saluut en Ziranpin. Precies dezelfde verhoudingen heb je ook overal. Dus dan projecteer dat op de man-vrouw relatie. Maar op een, op een, op een goede, goede manier. Qua krachten en niet, uh, niet afwijkingen van die relaties. Dan, dan zie je dan man en vrouw. Zeer ren is manlijk en hij is vrouwelijk. En dat op die manier, hij wil alleen maar geset, alleen maar genade. Hij heeft alleen maar zes sferot. Ja, so, so, so, so. En zij wil tien. Dus hij heeft, eigenlijk, wie heeft, wie heeft tekort, meer tekort? Natuurlijk zei, want hij heeft alleen maar zes en heeft niet meer nodig. Zeer en Pien heeft niet meer nodig. Uiteindelijk ook mannen heeft hij niet meer nodig. Uiteindelijk, zou hij zou geen vrouw willen hebben, dan zou zo voor hem, werkt, doet absoluut niet belangrijk voor hem, in huis te wonen of in een hutje te wonen. het. Absoluut niet belangrijk. Maar als een vrouw, als wij of de status, dezelfde status, is ook een vorm van een, van een vrouw, beeld van een vrouw. Dan wil die ook voor de status werken. En, ja, doet erin toe wat. Maar op die manier kan je jezelf vergemakkelijken, zoals wij proberen dat een beetje nu en dan wat te doen. Maar nogmaals, het is werk wat wij doen. Dus op die manier, en zelfs als wij niet zo doen, dat begrijpen, wij trekken toch het licht naar beneden. Gewoon, het komt door onze inspanningen. En inspanningen niet met het hoofd, maar inspanningen door jezelf ontvankelijk te maken. Dezijde? Wat wij proberen te doen steeds. Jouw ego uh, afsluiten, absoluut afsluiten of buiten spel zetten wanneer je met kabala bezighoudt. Absoluut buiten jouw ego. ik laten. Ergens buiten zitten, hem als het ware. In jou ergens een plaats waar het helemaal beneden ergens hangt of zo. Maar niet daarmee te maken hebben wanneer wij zoger leren. Want dat is dan absoluut, zitten wij dan niet, niet op de juiste golflengte. Wanneer wij zoger leren, wanneer je Slavia sulam leert, dan kan je een beetje meer, meer arts. Betrekken lagere uh, nevers, etc. Maar hier niet, ergens, ergens hier zitten we gemiddeld, altijd ergens, in, wanneer we zoger leren, leren we gemiddeld, zitten we ergens in Yetzira. Uh, geweldig. Yetzira, en dan weer een beetje, een beetje opweken, weer van absoluut een beetje van. En dan weer Yetzira, en dan weer Asiya, en dan weer dit soort bewegingen maken we. En wanneer we leren Tess, dan nog meer, nog hoger, en we leren naar aardig natuurlijk, dan zitten wij alleen maar in het Kijk, Zelfs als we inderdaad spreken, soms spreken we van lagere, dan lagere, op die manier kunnen wij rangschikken, onze eigen innerlijk opbouwen, dat het, als het ware, niveaus verkrijgt. De laatste regel van de uh, de regel 34, linker kolom, pagina 45, mem, he. Na de komma na de eerste koma. Shehamele, uh, Gatsmo, dat, dus zij betekent dus, zij geeft dus de, de malgoed, geeft de, omhulsel om, om, omhulse, bekleed, geeft een kledij aan, maalgoed. En dan zeg je dat verder. Ik zal dan direct vertalen. had dat de koning zelf, shahu de volgende pagina. de rechter de pagina mem vav zes en De eerste regel van Hassula. De rechterkolom. Shuhu Ziran Dat heet de koning is Ziran Pin. Mitgale al jada kanal. Die wordt onthuld door haar. Door de Malchut. Kanal zoals boven gezegd werd. Gamna sta Atara. Zij, dus de Malchut, is geworden tot de kroon. Kron, de regel 2, Aero-Shamelag kanaal over het hoofd, boven het hoofd van de koning, zoals boven gezegd werd. Ja? Dus heb ik heb een, so een beetje introductie gegeven hoe dat komt. Ja? Ook vrijdagavond, in, uh, op de welke manier. Dus de maalgoed veroorzaakt de kroon van Zerendpien. En natuurlijk, dat is. Uh, Gebeurt het natuurlijk een fixatie, momenten, niet een, uh, regelmatig, niet, niet, je, niet aanhoudend. Want doen de mensen goed hun zaken hier op aarde, hun daden, goed, betere, beter de mens zijn weg hier op aarde. Op dat moment, wanneer hij dat betert, dan, dan maakt hij maar goed de kroon. O, o, o, zet de kroon, also, laat de kroon opzetten aan de zeeranpien. En de kroon betekent opzetten, betekent dat, zoals ik jullie had verteld, dat het allemaal omhoog gaat licht, en van, van ja, man, en dan van boven komt madde, en van mad krijg je dan, als het ware van boven, krijg je dan de kroon. En als hij de kroon krijgt, betekent dat hij Tien spiroot krijgt. Normaal heeft hij zes. In kleine toestand verkeert hij. En in kleine toestand kan mens geen, geen kinderen maken. Ja of niet? Dus als hij dan de tien spiroot verkrijgt. Door haar. En nu gaat hij dan met haar. Omdat hij tien heeft. Kan hij haar ook gochmanie doorgeven. Wijsheid. En zij heeft wijsheid nodig. Zij, ja Maar goed vrouwelijk heeft wijsheid nodig. En niet alleen dat uh, genade wat, wat uh, als eigenschap is van zeer aanbien, mannelijk. En dan komt hij met haar tot zivouk. Hij is dan volwassen op dat moment. Hij heeft nu tien. Ja? Zij heeft hem dus aangespoord om tien te, te hebben. En zij heeft nu tien. Nu kunnen zij zivouk maken. En van zivouk komen kinderen ja van die samen van die samenkomst van mannelijk vrouwelijk komen kinderen wat zijn de kinderen dat is door hen komt dan dat licht naar beneden nu kunnen ze licht geven aan de lageren dat is dat is wat we ons drie aval baet baet It's Legalot or Tnei Fir Melach Baulamot Belo Lavush kaf. It's all direct vertal. Mar Aval Mar Baet in the Tait Shehamem Haith Hila that the Mem, the letter Mem, Hithila Legalot or Behoon Om Het Licht van de Koning, Het Licht van de van het gezicht van de koning in de werelden te onthullen, belolla woeskaf, zonder kleedij van die, zonder die bedekking, zonder de kleedij van die kaaf, zonder die samenwerking, so, zonder die samenspel met de maalgoed. Hinei as, dus wat betekent de mem, de letter mem, dat omhoog ging van zijn vrouw, van de maalgoed. Die ging daar, dacht dat hij zonder haar zou licht kunnen ontvangen. Dat is wat een beetje om zo te zien. Hinei as, jarda, five gamken, hakav, mi alke seakavot. Dan, let op, hinei, zie hier, as, dan daalde af, ja da, daalde af, vijf gamken kaf, ha kaf, ook de letter kaf, oftewel malchut, dat vrouwelijke, en ook zeidan, dan, daalde af, Mialke alke se van boven de troon, van boven de troon van de glorie. Eindelijk? De troon van de glorie, dat is de malchut. Malchut zit, nee, malchut zit op de, let, let op, Malchut is sit Malchut, dat is de koning, right? De letter Kaf is Malchut. They sit op de troon van de glorie. De, de troon van de glorie is de vier, de vier eerste sferot van Bria. iets nieu, nieuw wat ik jullie verteld. Dus de eerste vier sferot van de Bria, dus Keter, chokma Bina, Keter, Chokmah bina en Endat, dus de vier eerste sferot, als het ware hoofd van de, het hoofd van de Bria, die vormt datgene wat wij noemen dan Kiseya Kavot. de troon van de glorie. Ik zal straks geweldig zal die ons uitleggen. De troon van de glorie en die Malchut, de, de letter Kav, die zit dan als het ware boven die troon, ja of niet? Malchut, de Malchut van het Zilud zit boven de troon. De troon is de vier bovenste sferot van uh, Bria. Ja? De vier bovenste, ja? De vier bovenste sferot van de Bria, die vormen de troon. Waarom vier vormen de troon? Waarom vier Sfierot, alleen vier spheerot vormen de troon. Wie kan dit zeggen? De troon. Waarom vier, waarom niet meer? Nee, waarom de troon wordt, wordt gevormd door vier spheerot? Hoeveel? Heel ja, goed, vier poten natuurlijk. Elke, elke stoel heeft vier poten. Ja, of niet? Dus op die manier de vier... Ja, dat <coughs> heb dus dan de briya, die heeft dan de vier sferot die vormen als het ware de, de, de wagen, de, de stoel. Om, om zo te zeggen. Om Kabbalisten gebruiken deze taal alleen. Begrijpt u? Om de geestelijke krachten weer te geven. Daarom zeggen, spreken ze van de troon en dat soort dingen, et cetera. Maar we zullen wel gewend raken aan dat soort parallellen. Tussen de letters, tussen de troon, en dat soort dingen. Dus de Malchut, die zit dan op de troon. Die is dan, Malchut is Mal, Malchut van het Silut, de letter K. En ze zit dan op de troon. En de troon, dat is dan de the vier, vier bovenste sferoot van, van Bria. En Bria heeft ook tien sferoot natuurlijk, maar de bovenste vier, dat zijn de troon. Voor de hogere. Voor het hogere. Straks geeft hij ons een principe. Dat is wel erg duidelijk voor ogen gezien. De, en de troon, dat is de maalgoed, als het ware. Maalgoed, de kaf, is maalgoed. En zij, zij, form, zij, als het ware, vormt de bedekking. Ja, de bedekking van, van de troon. Bekleding, zoals onze... Uh, ja, dus de bekleding, als het ware, van de troon zelf. Waarop komt dan de koning te zitten? En de koning is de Pien. Ja? Nou, wat vertelt hij ons nu? De koning, dat is de letter Mem, die dan vertrok omhoog, zelf omhoog ging. Dus hij kwam van zijn troon, stond op van zijn troon, en hij moet altijd met de troon verbonden zijn. De koning kan je niet buiten zijn troon zien, als het ware. Hij is verbonden aan zijn troon. Figuurlijk, natuurlijk. Hij is verbonden aan zijn troon. Dus als die mem, die mem probeerde dan, kwam naar de schepper, om audiëntie, had audiëntie met de schepper. He. En zij dacht dat, als het ware, dat door haar eigen, door haar eigen eigenschappen, die daarmee, door haar eigen eigenschappen, dus door die mem, de wereld gecreëerd zou worden. En de schepper zei, nee, je moet naar je eigen plaats. Jij bent verbonden met de kaf. De en met de letter lamet omdat samen jullie worden als de koning. En de wereld kan niet zonder koning. Waarom niet? Omdat bestaat de verbondenheid. Dus zie je welke verbondenheid is? De koning zit op de troon, als het ware, dat de troon vormt. De kaf, de malchut zij is de malhud, de het ko koninkrijk, vormde. En daaronder zijn er nog de vier poten, als het ware, die van de troon. En dat is dan de, de vier spiroed, vier bovenste spiroed van Bria. En op die manier bestaat de verbondenheid tussen de absolute en Bria. Duidelijk? Hoe kan je dan doorgeven anders dan op die manier kan de, de koning doorgeven? De koning die zit op de troon, die kan doorgeven aan de Malgoed. Malgoed is het koninkrijk. Net zoals in onze wereld. Koning geeft door aan zijn koninkrijk. Ja, duidelijk. Zo is het ook. En die geven weer naar andere koninkrijken. Doe maar doe maar op. Zo so, so is het ook hier. Van al het licht komt van het zilut. Ja of niet? Al het lichaam van het ziel. Dan de koning die geeft aan de Malgoed. Malgoed, de Sidi, die dan de verbonden is met de troon. Met vier eerstes, de vier eerste bovenste sferoot van Bria. En die geeft dan via die vier bovenste sferoot van de Briya aan de Briya. Eigenlijk. En de Briya zullen so we we'll leren ook nog verder nog wat de zes onderste sferoot van de Bria is. De zes onderste sferoot van de Bria is, zijn dit de. de trap, zeg ik dat, bij de traptreden, so om te komen, kijk naar, we zagen ook films over de koning, koning, koning, koningen van vroeger, ja, altijd, voordat je komt bij de troon van de koning, misschien ook hier in het troonhuis, ook zoiets ik weet niet, dat er daar zijn zes traptreden, zes, ja, zes traptreden, naar de, naar de troon, en ook hier is precies hetzelfde. Dat is ook genomen, alles genomen van de, van, de, van de hogere wereld. Dus de zes onderste van de Bria, die vormen de, tra, de, de traptreiden naar de troon. En de troon, dat zijn de troon, de stoel zelf. De, de stoel zelf is de bovenste vier sferot van Bria. Duidelijk? Wat is de tien spheerot vanaf de vanaf dus de Bria, dat zijn zes onderste spierot, die vormen dus de traptreden die om te komen naar de troon, en de troon, dat zijn de vier poten, als het ware, met de stoel wat erop was, dus de maalgoed erop te zitten, te zitten. En okay? het is normaal, is het zo, so, dat maalgoed, dat is heel belangrijk, maalgoed van een hogere traptreden. Allemaal wat ik jullie vertel is, is wetten van het heelal. Het is absoluut. Het is, is alleen maar opnemen in jezelf. Dat is in de wetten van het heelal altijd werkt. En de malgoed van een hogere traptreden wordt tot ketter van de lagere traptreden. Uiteindelijk? Uiteindelijk of niet? De, de malgoed, de laatste, wordt de eerste. Staat geschreven, ja? De laatste wordt de eerste. Wat betekent dat? De laatste van de hogere traptreden wordt de eerste van de lagere traptreden. Maar goed wordt altijd, maar goed van de hogere traptreden. Wanneer die verspreid naar beneden, die wordt tot ketter van de lagere traptreden. En zij gaat zitten als het ware dan op de, die wordt dan de troon, een deel van de troon van de lagere traptreden. Zie, ik heb al vele dingen verklapt wat hij straks gaat vertellen. Maar misschien nodig dat om even een klein eenvoudig introductie te Ah, Oké, okay. dus wanneer die mem opsteegt omhoog, dus met, wanneer die mem zelf die lichten ontvangt zonder bemiddeling, ja, zonder bemiddeling van die maalgoed, dus zoals, de, zoals de mem dat deed tot, toen hij ging, toen ze ging, ging solliciteren, ja, om door haar de wereld te laten scheppen, dan bleef dan die, dan, kijk nou wat er gaat gebeuren dan, Hinei as, zie hier dan, vierde regel na de komma. as jarda dan dalde af, vijf, gamken kav, dan ook de letter kaf, dus die malchut van het seloet, die dalde af, mei alke seakavot, van boven de troon van glorie. De troon van glorie, waar is het? De troon van glorie is... De vier bovenste spheroot van, van Bria, ja of niet? Zij zat boven, boven de vier, zij zat, wat staat er hier, staat het? Dat zij daalde af van boven de, van boven de troon van de glorie. Zij zat boven de troon van de glorie, ja. de dus zij zat, die kav zat boven de Bria, Duidelijk. En nu ma, mem die verlaat, mem gaat omhoog, dan heeft ze geen de heeft dan geen verbondenheid meer op dat moment met de, met de mem. ja, Met de zeerampien. Duidelijk? Wie kan haar geven? Malgoed heeft niets van zich, van haarzelf, na dit symptom, na de beperking. Deidelijk? Dus als de mem verlaat haar, als ze hierin verlaat, ze hierin verlaat, ze verlaat haar, door, door, afs, door te schuren, schuring te brengen in het woord koning, mellag, uiteindelijk, mem verlaat haar, dan zakt die kaf, de letter kaf, de malgoed van het siloed, zakt die waar naartoe? Wat is de volgende? Bria. Dan zakt zij naar Bria, en Bria is de wereld van afscheiding. Uiteindelijk, zij, zij heeft dan op, dan op dat moment geen geen, hoe dat, voeding. Zij kan daar nergens van licht ontvangen van die koning. Koning is als het ware vertrok. En zij is de kaf die daalt af naar Bria. Dat is wat hij ons vertelt. En dat is dus het probleem waardoor, waarbij dus de... Waardoor dus de, de schepper zegt tegen haar, tegen zijn, tegen haar, tegen die anderen... Dat gaan jullie naar jullie plaats. Want de wereld kan niet zonder koning. Want zonder koning. Zou dan de, ook de troon van de koning niet kunnen ontvangen. Dus de vier bovenste sfeerot van de briar. En dan zou ook niet naar beneden het licht kunnen doorgegeven worden. Even, even globaal moeten we niet in details. Komma. Uh, Vijf na de komma. maar. Dat wil zeggen, ze heeft zes peulata lechassot, alleen welk tegenwoordig staat hier. Dat wil zeggen, dat zij ze, dus daalt naar beneden naar bria. Wat betekent dat? Dat zij ophield de kaf, Zij ophield de malgoed, ophield om haar, ophield haar haar verrichting, ja, haar handeling ter Zeg dat? Handeling voor het uh, bedekken, ter bedekking, lega allemaal ter bedekking om welke handeling zij deed ter bedekking van de koning. Duidelijk? De koning is nu vertrokken. Ja? Zij, de malgoed, biedt altijd bedekking aan de koning. We hebben het net over de bedekking gesproken. Ja? Dat zij door haar ja, weerkaatste licht, de beelds, big beelds, bakt ze als het ware de huls om hem heen, en daardoor zij kan ontvangen van hem, zij kan van hem ontvangen, van Zerampin, en hij door haar verkreeg de kroon, hij door haar verkreeg hoofd, en met hoofd verkreeg hij ook de troon, dus zij beide, beide hebben elkaar nodig, denk ik. maar hij dacht nu, in het geval van die mem, die zegt, ook zonder malgoed kan ik wel tot, tot koning uitgeroepen worden. Huh? Dus die mem, die mem, die ging daar naar de, de audiëntie en die zegt, nou, ik kan zelf het licht opbrengen als ik dan uh, en dan die malgoed, die kaaf, die malgoed van van hem, die daalde naar beneden, die ging dalen naar beneden naar de bria, en als dalen naar bria, dan dan dat betekent dat, dat zij kon geen, zij kon geen dekking meer geven aan hem. De handeling, dus de, haar, haar, de vrouwelijke rol van haar, is de dekking te bieden aan de koning, aan haar man. Als zij geen dekking meer kon doen aan hem, dan kon zij ook niet ontvangen van hem. Eigenlijk, dat is wat hij ons een beetje vertelt. We gaan hier, Amra, en ook zij zei, dus zei, die goed, vrouwelijke, of de, de letter K, zei, ook zij zei, zeven, op dat moment, wanneer hij vertrok, ja, en hij wilde zonder haar zijn, zonder haar wilde hij ook, uh, dacht dat hij zonder haar kon je dan het hoge licht van, de, van uh, zelf aantrekken, ja. En op dat moment, wat doet zij? Zij gaat naar de raadsman. Ja, zij gaat naar de raadsman. Zegt, wat is het nou? Ik ben ook een so zelfstandige -so vrouw. Ik ben ook vrij. En nu ga ik zelf ja, bepalen wat ik wil. Zoiets. iets. hebben dat zodra hij nog met haar is, dan weet ze wel haar ro rol. Maar als hij dat werkt, kijk naar wat zij dan zegt. dan, in zo'n toestand zegt hij. Tegen de schepper. kan haka waar mewaren bij je alma. Als hij zegt tegen de schepper. Precies dezelfde woorden. Het is goed, ten, goed voor jou. Om door mij de wereld te scheppen. Ja. Uiteindelijk. Kijk, let op wat hij zegt. De ana. De ana kwadeg. Kwadeg. Kwa want ik ben jouw glorie. Ik ben de glorie voor jou. Van, van de schepper. De koning. Het is de, de, de, de glorie van jou. Dat wat je zegt. Ach, de Hainu, shenahagad, geluika, voda, amelach, die Babel vada. Kijk, nou, wat je zegt. Want ik ben de, ik ben de, want ik ben de, de, ik ben de glorie van jou. Wat betekent, zegt die Jehuda ons? Dat wil zeggen, shenahagad, geluika, voda, amelach. Dat het bestuur dat het bestuur van de onthulling van de glorie van de koning, die slotbible people is alleen door mij veroorzaakt worden. Ik ben dan de draagster dat ik ben. Wie wie de glorie, de glory, de aan glor, de koning, de vrouw de de de, de, de, de, de, de, de, Malchut, de toen de mem op zijn plaats zat met zijn vrouw, dus met de had zij dus geen problemen daarmee. Want zij kon van hem ontvangen het licht. Maar nu de mem die ging solliciteren, die dacht, nou, ik krijg nu een nieuwe baan. Ik krijg een nieuwe, hogere baan. En de vrouw zegt, nee, geef een voorbeeld. Er bestaat zoiets. In de wet. Dat is echt geweldig in de Joodse wet. Het is allemaal, allemaal 100% geestelijk. Er bestaat zoiets dat wanneer de man, de man trouwt met een vrouw. En hij trouwt, laten we zeggen, hij trouwt en hij is dan, laten we zeggen, uh, een geleerde. Of leert Torah. Gewoon leert de Torah of zoiets. Of een bepaalde handelaar is. Dan wist de vrouw precies waar zij aan toe was. Hoe? Natuurlijk is alles geestelijk, maar ook fysiek. Van alles, van alles, alles, alles is verbonden met elkaar. Dus als een vrouw bijvoorbeeld trouwde met, met, en in onze tijd ook nog steeds, want ze begrepen niet natuurlijk hoe dat in elkaar zit. Maar eh, als een, trouw, een vrouw bijvoorbeeld in onze tijd, of in die tijd van de Talmud en van wanneer men wist wel van de geestelijke verbanden. Tussen wortel en de wortel en. En de tak, en de aftakking. Dan wist de vrouw precies waar ze aan toe was. Zij trouwde, laten we zeggen, met een. met een. Uh, iemand die Torah leerde. Gewoon. in Talmud-academie, regelmatig. Dat was zijn als het ware beroep. Dan wist zij wel well, precies waar ze aan toe was. Waarom? Als, als. geleerde, of als de, iemand die leert Torah permanent. dan is hij als het ware verplicht om één keer per week, op vrijdagavond, vrijdagnacht, met haar uh, zivuk maken. Eén keer per week, in ieder geval. Op zijn minst. Ja? So, is een, dan wist ze precies waar ze aan toe was. Waarom is dat zo? Omdat het leren van de Torah is niet zo iets moeilijks. Uh, ja, hij hoeft niet dan uh, oceanen, oceanen, <laughs> hoe zeg je dat? oversteken. Ja, hij hoeft dat ook niet te veel etcetera etcetera andere dingen. Dus dan ze wist hij ze precies waar ze aan toe was. Laten we zeggen dat hij nu in plaats van na zoveel jaren, dan gaat hij dan, zich, gaat hij dan bijvoorbeeld in de politiek. Ja? En de politieke, iemand in de politiek was, zat bijvoorbeeld of iets bij de macht, machtsamt uh, uh, had, die mocht, wel dan, mocht, wel, mocht dan wel met de vrouw omdat hij zo vaak in het torentje ja, in, in de Haagse torentje moet zitten, et mocht één keer per maand een relatie met zijn vrouw... één keer per maand met haar uh, contact, intiem contact hebben. Natuurlijk is het ook geestelijk, maar ik vertel het alleen eenvoudig op ons. Dus een vrouw wist wel precies waar zij toe was. En als iemand bijvoorbeeld een internationale handel deed... dan één keer per half jaar. Want hij is natuurlijk dat toen. Ja, zo was het echt waar. Waarom? Omdat en toen waren, hadden ze geen van die je, vliegtuigen, die supersonische vliegtuigen. Hij ging daar naar Amerika. Nou, Na een half jaar, dan wist hij precies waar ze aan toe was. Duidelijk? Precies hetzelfde is nu. Ja, duidelijk. En nu wat het what it was, wat is nu het verhaal? Net zoals met die maalgoed. Met die maalgoed die dan vertrok omhoog. Dat. Na een tijdje zo so iemand die de Torah leerde, opeens had die zin een beetje in handel. Ja? En zij trouwde met hem toen hij nog was, studeerde uh, uh, uh, de Torah, ja? in een Talmudschool, Talmud Academie. En nu gaat die handel doen. En die gaat vertrekken ergens naar Amerika, etc. Dan, dan zegt die vrouw, die zegt, ik heb, het voor, ik, ik heb hem gemaakt totdat... Ja, toen hij nog thuis zat was oké, okay. ze was tevreden daarmee al eens. Maar zeg ze nu, als hij dan weg is, ja, ik heb hem gemaakt. Dus ik verdien dan zelf dat ik heb zijn glorie, glorie gemaakt, glorie gemaakt. Ik heb hem alles dat opgebouwd voor hem. Ik, door mijn toedoen, değil? Dan zegt ze nu, uh, de schepper, uh, nu, uh, ja. Uh, yeah? Nu, dus, ja, begrijp je, iedereen begrijpt wat ik bedoel. Dus nu uh, is, ik trouw, ik trouwde met één. En nu is ik trouwde een geleerde, Talmud, Thora geleerde. En niet de handelaar, en de, en niet de, de autohandelaar of iets anders. <laughs> ja, even een voorbeeld. En nu komen we hier keer weer terug naar die, naar die Kaf die dan gaat pleidooi doen bij de schepper. En zij zegt, ja... Zij zegt dan, uh, het is goed voor jou om door mij de wereld te scheppen, want die, die mem die is nu weg. Die ging omhoog, als het ware. En die, die mem die denkt denk dat die zonder mij, zonder mijn bedekking, zonder mijn achterbaanbedekking, kan uh, uh, al die, kan dat, al dat grote grootheid halen naar zich toe en naar de wereld. Zegt hij dan, dan, uh, uh, nu kan je mij, door mij kan je de wereld scheppen, want ik ben de glorie. Ik heb aan de melk, aan de koning, heb ik de glorie, de glorie uh, veroorzaakt aan hem. Zo kan ik ook aan jou dat doen. Ja, is, wie is de koning hier? Wie is de, de schepper hier in dit, in dit geval? De bina. Zij spreekt tegen hogere. Zij spreekt tegen de patroon van de zeer Ja of niet? Zij zegt tegen hem, kijk. En, oké. Dus, dat... Wat ze zegt nog een keer acht. De heilige gaan hagad geloed, kawoda melach. Tishlot, Dat wil zeggen dat het bestuur van de openbaring, van de bestuur, het bestuur van de onthulling van de glorie van de koning van de Zeranpin. Berust op mij, zegt ze tegen Bina, tegen de hogere, ja, tegen de, tegen de hogere dan de Zeranpin. Negen na de, de komba. Bliesomkeuze, zelfs, zonder enige, zonder enige bedeksel, dus bedekking. Dus ik hoef dat niet bedekking nu. Want daarvoor met zerenpin, met zerenpin. was dat? Let op wat je zegt. Met zerenpin. Who was that met zerenpin? Ik moest bedekking maken voor die zerenpin. Dan het licht kwam via zerenpin naar mij toe, ja, via de bedekking naar mij toe, en voor mij weer naar de wereld, en prijaits, ravasiya. En nu, als hij dan vertrokken gaat, of hij gaat omhoog, en hij denkt dat hij zelf dat kan, dan kan je dat voor hetzelfde geld, kan jij naar mij stralen, tegen, tegen de binasectie, ja, tegen de koning, Tijdelijk? tegen de binasectie, tegen dus de... Jij kan naar mij nu stralen, direct, zonder die bedek, zonder dat bedeksel, zonder die bedekking die ik vorm voor de koning voor de voor de voor de zeerenpeen voor de melach voor de koning en dan kan ik het zelf dan door doorsluizen naar anderen ja of niet eigenlijk wat ik wat ik bedoel I mean. dus zij kwam nu uh, zij kreeg laten we zeggen zo over laten we terugkeren naar die vrouwen die dan wiens man was eerst uh, geleerde in de leer ja geleerde en dan ging hij in handel dan ging je naar Amerika voor een half jaar, et cetera. Dan komt ze dan naar een, uh, naar een grote patroon in, de, in zijn haar land. Een koning of zo. So, een, grote, een grote, weet ik veel, in haar land. En zegt ze tegen hem, die hoger is natuurlijk dan dat haar, dat haar man is. En ze zegt, geef mij dit en dat en dat. Ik wil bereid, ben bereid om daar iets te voor te doen. Maar dan ga ik, dan geef me dat direct, dat niet via mijn man van 17. Maar geef me dan direct. En ik ga dat verder naar mijn kinderen geven. En dan weer verder voor het land. Eh, Doe maar op, Verder doorgeven. Mm. Right? So op die manier zegt hij dan. Dat, want alles komt toch door mij. Al de glorie komt het allemaal door mij. Niet ja. De haino, Dat wil zeggen. Na de, koma, na de tweede komen van de negen. De Heino. Dus dat wil zeggen. Dat zij zei net zo als de wens was van de mem. De mem zei ook dat zo, so dat uh, tegen de schepper, dat de schepper moest, dus de bina moest de wereld door hem, door hem scheppen, door de mem. En nu zegt zij ook dezelfde, zij zegt, waarom? Mm -hmm. Omdat de mem, zij hoeft nu, als het ware, uh, zij is nu, uh, hij is vertrokken, als het ware, omhoog. En zij kan geen dekking aan hem geven. En zij kan ook dekking aan hem niet geven. En daardoor kan ze ook niet ontvangen van hem. Right? Hij gaat geen naar Amerika ergens. daar, daar, daar, hij moest eerst verdienen. Dan is het: wanneer komt het geld? Binnen? Dat is nog niet is absoluut nog niet duidelijk, etcetera. Natuurlijk, dat komt wel, maar ik kan het direct doen. waarom moet ik dan wachten tot het dit over het geld wordt overgemaakt, weet ik veel wanneer doet het. En uh, ik kan nu direct mijn kinderen moeten moet geven, et Hier zit een enorme wijze. Nade, nade punt. We zesje katuw. Behahi shaata. Behahi shaata. We om er shakava elef alat vamra kame kame naïhavehul. Kmo shaita twaalf behol autiot. Oh, en dat is. 10 na de punt. En dat is wat geschreven staat in de zoger. Wahusha ata En op die en op dat moment staat geschreven. Alleen met die letter Kaf staat het geschreven. En op dat moment. We omer. En de zoger zegt niet. Dat de letter Kaf 11. Alat kwam voor de schepper. Normale manier. Van, zoals de, bij elke letter het geval was, Dat Herinner je nog dat elke letter, hoe ook begon dat, met elke letter. De sollicitatie van elke letter. Er wordt geschreven in de zoger. En de letter, die, die, die, die kwam, de letter kwam voor de schepper. Uh, en zij ze zei: het is goed voor jou om de wereld door mee te schappen. Maar, maar de zoger vertelt ten aanzien uh, over die letter K, op een andere manier, hij zegt, bahisha op dat moment, op welke moment, wanneer die mem vertrok, als het ware, dan kwam dan aan de buurt die letter K, en niet dat ze speciaal, apart, als een aparte, aparte letter verscheen, voor de schepper, met dezelfde formule, dat yeah, de letter, de letter, die kwam naar daar, waarom? Zij was verbonden met die mem. En nu, omdat de mem, als het ware, als het ware, heeft haar niet nodig, als het ware. Dan komt ze dan, dan staat in de zoger geschreven, bood, Bata, op dat moment, op een ander met andere bewoordingen. Duidelijk? Uh, uh, zoals het was, 12, bij, all, bij alle letters. Alle letters was het zo. So, ja, yeah, elke letter kwam. zei uh, kwam binnen en zei, het is goed. Dat, maar hier was het niet zo. Zei ze, op dat moment, op het moment, wanneer zei was gebleven zonder die mem, zonder die, mal, zonder die koning. Wegoo mishoom, scheehilo nit orara. 13 meertsma, en dat komt, zie ik wat je zegt, omdat zij werd niet opgewekt daarvoor uit zichzelf. Dus we, zij werd niet opgewekt uit zichzelf om, eh, om eh, zich aan te bieden aan de schepper, aan de Bina, om door haar eigenschappen de wereld te scheppen. Ja, zij tijdelijk? Zij, zij werd niet van zichzelf opgewekt, alleen omdat de, de mem vanwege de mem zij is nu opgewekt, maar was niet oorspronkelijk opgewekt om door haar te, de wereld te laten scheppen. Oké? Okay? Dat is in die verband. Ella im schilita ta dus zij werd niet opgewekt door haar eigen, door haar eigen initiatief van zich, door zichzelf, maar im slitata ta maar door met de macht, de kracht van de mem. Dus samen met de mem werd ze dan opgewekt daardoor. Maar de mem, als de mem dan, de letter mem, de koning dus, de zeer en euh, vertrok als het ware omhoog ging, en zij behoeft, en hij behoeft als het ware haar dekking niet, dan wordt ze dan, dan biedt zij ook zichzelf zichzelf aan. Ja? Zoals in dat verhaal. dat. Firtin hamem, lishata horida gam etka hakav miayla kisse feftina kavod shebaulam abriya kamuvar. vand de de hir de de hirs kapei van de letter mem op basha, dus bashata, dus op op op op op dat moment, op een bepaald moment, op dat moment. Uh, horida gam het kaf uh, deed de, de, de ook de letter kaf afdalen van de Kiseha Kavot, van de troon van de glorie de? dus van, de, van dat op het randje van de bria, zij stond wel in de absolute en steunde op de troon van de glorie, dat zijn dus de vier hoogste, de vier bovenste spierot van uh, Bria. En, dat, en daardoor moest hij dan afdalen, naar beneden, naar de Bria, Shebolama Bria Kamuwar, welke troon van de glorie is in de wereld van de Bria, zoals, um, zoals uitgelegd was. Nou, dat is wat wij met enorm veel worstelen, worstelen op een goede manier worstelen. Niet worstelen met onszelf, niet worstelen om te, be te begrijpen. Maar dat van ons is gegeven om allerlei, op allerlei manieren toch wel verbondenheid te vinden met de materie waar, waarmee wij te maken hebben, het is absoluut niet, niet makkelijk. Soms is het wel voelen we meer, ook ik voel meer verwantschap. Soms minder en ik wist absoluut niet hoe ik moest, dat aan, moest aan jullie dat vertellen. Ik ga thuis wel even. Altijd doe ik me alleen met zoger. Doe ik een beetje overdag. Ten eerste op de dag van de zoger ga ik geen andere dingen doen. Natuurlijk ga ik niet leren dat. Maar ik ga alleen maar één keer even met mijn ogen zo als zitten op mijn bovenste zoger, zoger, een zolderkamertje. Voorbereiden voor, voor, voor de les. Alleen doe ik misschien. Misschien een uurtje, half uurtje. Maar alleen maar kijken naar die letters, zonder na te denken, weet ik absoluut niet hoe ik zal dat uitleggen. Soms weet ik meer, maar vanaf absoluut wist ik niet hoe ik moet doen. Maar op die dag bijvoorbeeld doe ik absoluut niets. Op de dag wanneer ik zoger doe, alleen zoger, doe ik niets. Bedoel ik, uh, ik loop de hele dag zo, als, als het dwijlt. Dan ja, praat ik met mijn vrouw zo. Niet dat ik mij voorbereid weet ik waar ik dat moet spreken. Maar het is ook een soort van gebed, van binnenhouding, van, van, dat, laat het aan ons gebeuren. Duidelijk? Want als ik zou gaan dat vertellen, logisch, et cetera, zou er niets van worden. Weet je dat? En dus de dag van de zoger wat ik doe, doe ik absoluut niets. Dus de hele dag is voor mij en geen telefoontjes, niets. Alleen dat, niet dat ik mij concentreer op die zoger, ook, ook niet. Maar ik maak me absoluut leeg. Dan ga ik misschien een uurtje dat, of een half uurtje, of een uurtje, drie kwartier, ga ik een beetje lezen wat ik in een eindpagina of anderhalf, wat ik, wat wij, waar wij mee bezig, waar, wat dit vanavond zou worden. Ga ik een beetje mezelf opnemen, maar ga ik geen logica maken, alleen zo. En dan de rest niet. En dan laat ik het ook, denk ik, de hele dag niets, nergens aan, eigenlijk. Maar ik laat het allemaal, ik heb het al opgenomen in mezelf. Ja, duidelijk. Zo moet je ook doen. Ople opnemen. Ik heb het opgenomen in mijzelf, de tekst. Een beetje zo gekeken naar de tekst. Omdat ik verwantschap met de materie zou hebben. En dan niets meer. En dan ga ik zo een beetje de hele dag dit en dat. Maar geen andere dingen doen. Geen les op. Geen, uh, geen andere zoger leren. Want zoger en zoger zijn twee verschillende dingen. Dus dag en nacht. Duidelijk. Als ik, ik zit bijvoorbeeld persoonlijk ergens in de negende deel van de zoger. Het belangrijke wat ik nu vertel, het is absoluut belangrijk. Dat is ook methode. methode. Ik zit zelf in de negende deel van de, van de zoog. Wij zitten nu in de eerste hoek van zoog. Ja. Als ik mij zou gaan deze dag <coughs> bezighouden met mijn plaats waar ik zit. Dat is een totaal andere wereld. Ik bedoel, totaal andere, andere andere ervaringen, andere, andere beelden, andere plaats in het geestelijke. Zelfs hier is het bijvoorbeeld dat ze daar is het zo goed. Maar daar wordt het van een andere, andere afdeling. La, daar laten we ze zien, laten we, laten we, laten we zien in de deel 9. De, brengen ze meer naar een bepaalde zaal van een Koninkrijk. is naar een zaal. Maar heel andere zaal dan wat we nu hier hebben. Totaal andere zaal met andere andere krachten daarin, andere mensen daarin, andere schepper als het ware, andere, andere, ik kan het absoluut niet rijden met twee, dus ik, moet, ik ben dan genoodzaakt om op die dag absoluut niets te leren. Eigenlijk? Eigenlijk? Hoe dat zit in elkaar? Om de twee dingen mag je ook niet, natuurlijk als je dan leert thuis, dat is iets anders om, voor mij om les te geven op die manier. Want wat ik doe dan, dan trek ik dan de krachten naar beneden. En dat kan ik niet verwaren doen. Kan ik niet de krachten doen, brengen van beneden een deel van de negende deel en een beetje van deze deel. Het moet absoluut van één plek aangetrokken worden. Dat moet je ook leren op die manier ook te doen. Je kan ook andere dingen ook leren tussendoor. Maar altijd begin met iets wat moeilijk, het moeilijkst voor jou is. En dan kun je iets anders doen bijvoorbeeld. Ja, ik zou zeggen altijd met zoger beginnen. En de test bijvoorbeeld, wie test doet. Maar er zijn verschillende studies. Test, natuurlijk is wel veel overlapt elkaar, maar de intenties zijn anders dan test en dat. Het is wel hoog en daar is hoog, maar op welke manier zie je hoe jij doet. Maar gewoon werken eraan, denk ik? Telkens elke les wat jij doornemt, doorneemt thuis, het moet werk bij jou zijn. Van binnen moet het borrelen. Bo uh, zeg strijd en de liefde en strijd. Ja? ja of niet? Net zoals een... Uh, net zo, huh? Net zoals leven. Net zoals leven. Net als leven, precies. En net zoals echt een ware relatie tussen man en vrouw, of doet er niet man en vrouw, of man en man doet er niet toe, absoluut niet, maar tussen twee mensen, ja, het is strijd en liefde en alles, tegelijkertijd van alles, het hele leven zit in zo'n verhouding, zo moet het ook, moet je zo precies projecteren op de tekst wat je leert, het is niet woorden, en wat ik tijdens zo'n les mag naar beneden brengen, is natuurlijk het merendeel misschien 99% is wat jij van een les van zoger moet opnemen, is zijn de trillingen van binnen. Het is niet mijn, niet mijn, door trillingen die jij voelt, wat ik vertel. Het is niet mijn trillingen, want die trillingen had ik de hele dag niet. Alleen die trillingen trek ik dan omwille van wat in hier zit. Ja, dan kom ik zo hier naartoe als, als een dweil omdat ik moet eerst lager onder jullie allemaal komen voor de les. En langzamerhand ga ik al die jullie, hoe te zeg tekorten tijdens deze les, tijdens de huidige toestanden van jullie, neem ik in mijzelf op. Net als een spons. Net als een, zeg net als, huh? Net als een spons. Neem ik op dat moment die tekorten van jullie als het ware op mijzelf. In mijzelf, leg ik het aan mijzelf. Natuurlijk, het is niet anders. Niet. Maar, en dan trek ik het hier omhoog. En dan geef ik ten aanzien van die zoger. En dan vertel ik het aan jullie. Duidelijk? Dus, in mijn, in mijn verhaal. Wat ik vertel en hoe ik vertel, belangrijk. Want het is niet alleen een pot na zoger. De andere kabbalist zou het op, misschien op, op een andere manier kunnen. Of, of ik zou bijvoorbeeld op een andere manier absoluut anders kunnen vertellen. Niet absoluut, maar toch wel een beetje anders. Maar dat is dan aansluitend op jullie toestanden, op jullie tekorten, op jullie verlangens. Op alles wat van jullie afkomt neem ik het naar toe, naar mijzelf. Breng het omhoog en van boven breng ik het naar beneden. Toegespitst aan jullie allemaal. Ik weet niet welke gedeelte is voor jou en welke is voor jou, welke voor jou. Deelig? Dus luister in de eerste instantie, oren moeten openstaan open voor de zoger. Voor de tekst, zoger, voor wat ik vertel. Je hart moet openstaan voor de trillingen die jij hoort in mijn stem. Niet alleen stem. Alles van, van mij, trillingen. In die, die trillingen ontvangen veel meer, veel intensievere zoger dan wat ik vertel met woorden. Begrijp je wat ik bedoel? Alles moet je ontvangen. Door al jouw jou organen moet je dan. De zogerles ontvangen. Duidelijk. Door je ogen, je kijkt naar de zoger, naar de tekst. In je hoofd ontvang je dat. Door je hart ontvang je mijn trillingen. Duidelijk, wat komt Niet van mij absoluut. Niet absoluut niet mijn eigen inbreng. Duidelijk. Door iets anders. Door jouw jesot ontvang je <coughs> nog iets anders. Door je hart ontvang je nog andere dingen. Duidelijk. Op die manier moet je waarnemen. Dat is dan in integrale waarneming moet zijn, wanneer jij op de les komt hier, of op de test, of wanneer je thuis uh, hoort de les, integraal moet je luisteren met al jouw organen. duidelijk? Dus ook met jouw met jouw benen, met jouw voeten, met jouw jezod, met alles wat, je, wat, wat in jou is, van binnen jouw, in jouw organen. Daarmee moet je dus de les waarnemen. Dat is waarneming. En niet alleen met je hoofd, want dan kan je nooit, dat is dan geen ware realiteit, met je hoofd alleen proberen door te komen, wanneer het, het is niet de materie. Want ook de zoger, eh, de manier waarop de zoger vertelt is, woorden, maar de ne, 99% moet de mens door die woorden heen komen en eruit halen de ervaring van het geestelijke die de zoger met dat Twee alinea's, drie alinea's eh, wil met ons delen. En dan dan nog ontvangen we alleen op de manier in de mate van onze bevatting. Of terwijl niet eens onze bevatting, maar wat ons van boven gegeven wordt op dat moment. Duidelijk, voor mijzelf misschien heb ik het een ander verhaal. Niet andere, maar toch wel anders bekleed. Maar hier moet het verhaal zijn voor eh, Oleg voor David, voor allemaal, voor jullie allemaal, en tegelijkertijd voor iedereen afzonderlijk, duidelijk? Want van boven breng ik dan, je ziet er nu hoeveel mensen, 12 mensen, 15 mensen, 13 mensen, dan breng ik van boven voor iedereen, als het ware, zo wordt het ook de Torah gegeven, duidelijk? van boven wordt gebracht de, de mannen van boven, dat is de mannen wat van boven komt, van we, uh, naar aanleiding van het stukje zoger wat we leven. Zo so moet je het zien, dan zal je wel, dan zal het je goed gaan.